12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Euroministers besluiten morgen over plan B voor Cyprus. Meer gas uit de Waddenzee en iedereen wust over haar zilver op de 1000 meter. Het weer. Wolking heeft in het midden en zuiden de overhand. En vooral in Zeeland, Brabant en Limburg valt wat sneeuw of ijsregen. In het noorden blijft het droog en schijnt soms de zon. Het blijft net vriezen in het noordoosten. Elders komt het kwik iets boven nul, waardoor de wind is het ijzig koud. Op Cyprus wordt nog steeds druk overlegd om met voorstellen te komen... die het reddingsplan van de EU moeten veiligstellen. Gisteravond nam het parlement al een aantal andere wetten aan... over het instellen van een solidariteitsfonds, over hervorming van banken... en over het tegengaan van kapitaalvlucht. Journalist Leonora Kok op Cyprus. Hoe zijn de Cyprioten vanochtend wakker geworden... na die onstuimige avond in het parlement? Nou, uh, verward, het begint in te zinken dat het echt uh, serieus is. En uh, vooral ook, ja, in Europa wordt misschien gekeken, begint nu uh, duidelijkheid te komen. Hier wordt de onduidelijkheid groter en zeker met die sanering van uh, de Laiki bank 8000 mensen werken daar, dus het is uh, een enorme onzekerheid. En uh, ook het gevoel van, we moeten weten wie hierachter zit, uh, hier in Cyprus. Wie is verantwoordelijk en uh, we willen dingen boven tafel krijgen. En opnieuw een dag van overleg dus. Uh, waar gaat het allemaal over vandaag? En tussen wie vindt dat plaats? Op dit moment uh, is de president en de minister van Financiën in overleg met de Trojka. Want gisteren zijn er plannen aangenomen die moeten natuurlijk doorgerekend worden. Uh, en cijfers moeten op tafel komen. Dan, uh, als daar meer duidelijkheid over is of dit genoeg is, of dat er nog meer uh, gevraagd moet gaan worden. Uh, al of niet, daarvan afhankelijk zal er vanmiddag een uh, overleg in het uh, parlement plaatsvinden. En zo nodig moet er dan een nieuwe stemming of een extra stemming plaatsvinden. En dan morgen gaat als het goed is de president naar uh, Brussel om daar uh, met de Eurogroep verder te praten. Dankjewel journalist Leonora Kok op Cyprus. Er is steeds meer belangstelling voor het opleiden van agenten om beter te kunnen omgaan met radicalisering. De trainingen worden al langer gegeven, maar de belangstelling ervoor was afgenomen. Het gaat om trainingen om radicalisering van islamitische jongeren te kunnen herkennen, voorkomen en aanpakken. Deze week werd bekend dat Nederlandse moslimjongeren meestrijden in Syrië. De inlichtingendienst AIVD vreest dat die jongens bij terugkomst in Nederland kunnen radicaliseren. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, mag de komende 20 jaar... 15 miljard kubieke meter meer gas winnen onder de grond in de Waddenzee. Minister Kamp van Economische Zaken heeft daarvoor de vergunning aangepast. Directeur Arjan Berghuizen van de Wannenvereniging. Het ministerie als de NAM verwacht dat het opschroeven van de gasproductie... niet leidt tot meer bodemdaling dan afgesproken of tot zwaardere aardbevingen. Wat denkt u? Nou, ik, uh, ik maak me daar wel zorgen om. En uh, kijk, als je extra gaat winnen, dan zou je toch voorstellen dat het tot iets extra's uh, uh, dalingen uh, leidt. In ieder geval, uh, wat, uh, wat wij zeggen, is: uh, daarom is het belangrijk dat, dat onafhankelijke experts nog eens goed naar die modellen kijken. Jarenlang heeft u als Waddenvereniging en Natuurmonumenten gestreden tegen de uitbreiding van gaswinningen. Bent u daarnaar niet meer zo op tegen? Nou ja, destijds is afgesproken van uh, uh, het kan alleen onder bepaalde voorwaarden. En uh, dat is allemaal heel netjes gespecificeerd. En uh, nou, wij vinden dat dat nu ook moet. Hè? Dus dat je zegt van, uh, uh, op die en die en die voorwaarden moet dat kunnen. En dat moet allemaal gebaseerd zijn op, uh, gewoon op, op uh, zo, zo goed mogelijk uh, kennis en feiten. En uh, nou, uh, dat, wat ons betreft gaan we dat nu uh, weer doen. Maar vergeleken met het uh, verleden is de regelgeving in ieder geval duidelijker verbeterd, volgens u? Nou ja, er is nu wat meer kennis van wat er gebeurt met bodemdaling en, der bodemdaling en dergelijke. En... Uh, en de, die kennis die moeten we gaan gebruiken voordat je extra gaat winnen. Je denkt meteen dan ook aan Groningen natuurlijk, hè? Ik denk aan... Uh, ja, nou ja, goed, er is van alles nu meer bekend over, over de gaswinning. En uh, uh, nou, dan, dan moet je gewoon rekening mee houden voordat je het ja, dus weer extra zomaar uh, uh, eruit gaat halen. En... Uh, uh, kijk, op basis, van dat soort feiten, op basis van dat soort feiten moet je gaan praten. En uh, uh, nou, op dit moment hebben we die nog niet. Dus uh, wij, wij vragen heel, echt, echt om, om duidelijk onafhankelijk onderzoek hierbij. Dank u wel, directeur Arjan Berghuizen van de Waddenvereniging. Paus Franciscus luncht vanmiddag met zijn voorganger, Emeritus Paus Benedictus. Hij ontmoet hem in Castel Gandolfo, waar het pauselijk buitenverblijf staat... waar Benedictus na zijn terugtreden tijdelijk verblijft. Wat de twee mannen gaan bespreken is niet bekendgemaakt. vermoedelijk praten ze over de problemen binnen de curie... het bestuursapparaat van de rooms katholieke Kerk... en over het misbruiksschandaal dat het pontificaat van Benedictus heeft overschaduwd. Sport. Irene Wust heeft bij de WK-afstanden in Sochi haar derde medaille veroverd. Na twee keer goud was het nu zilver. Op de duizend meter moest ze alleen de Russische Olga Vadlugnia voor zich dulden. Voor Wust was het toch even slikken. Ja, het is toch jammer. Ik bedoel, het zat hem vooral in mijn eigen race. Ik uh, goed weg, alleen de eerste volle ronde was gewoon uh, te langzaam. Moet je, ja, wil je wereldkampioen worden, moet je zeker naar 27 rijden. Ik, ik reed 8-0, snelheid kwam net niet makkelijk genoeg. De laatste ronde was wel goed, alleen... Uh, ja, dan uh, kom je net tekort. Dan moet ik zeggen dat Vatculino ook wel heel, uh, ja, heel sterk rijdt. En bedoel, die opening en dan die eerste volle ronde was gewoon ook wel heel erg knap. Hoe komt dat dat bij jou die snelheid niet zo makkelijk komt? Want je leek supervrouw de afgelopen dagen en het leek ook zo makkelijk te gaan. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, ik word nog steeds wel tweede van de hele wereld. En in principe klop ik gewoon Nesbitt, Bo, Richardson, alleen uh, ja, er stijgt er eentje op de thuisbaan ook boven zichzelf uit. En uh, ja, die rijdt gewoon een race van haar leven en ik rij hem... Een... Met een ja, net niet helemaal vlekkeloze race, ook toch nog twee. Dus al met al ben ik wel tevreden hoor. Zilver dus voor Wüst. Het brons was voor de Amerikaanse Brittany Bow. Maar het Leenstra eindigde als achtste en Lorine van Riesen werd elfde. En inmiddels zijn de mannen op het ijs verschenen voor de 10 kilometer. Sebastiaan Timmerman, eerste ritten hebben we gehad. Wat is de stand van zaken? dat Shane Dobbin uit Nieuw-Zeeland bovenaan staat. 13, 23, 65 reed de nieuw zeelanders zo'n 20 seconden boven zijn persoonlijk record. En de Rus Alexander Romyantsev kwam in de buurt van zijn persoonlijk record. Bleef er maar een seconde of zeven van verwijderd. En staat voorlopig op de tweede plaats. Zijn nu bezig met de derde rit tussen de Canadees Belchers en Signini. Zijn allebei veel langzamer dan Dobbin was. En uh, het is eigenlijk wachten tot rit 4. Na de dwel, die na de derde rit plaatsvindt, dan uh, begint het eigenlijk met Bart Swings de ...tegen Patrick Beckett en rit vijf. Dat is een prachtige rit, want daarin komt Sven Kramer op het ijs... ...omdat Sven Kramer geen wereldbekers heeft gereden op de 10 kilometer. Moet hij al vroeg rijden in die vijfde rit... ...tegen de Duitser Moritz Geijsreiter. En moet Kramer dus de tijd neerzetten... ...en zijn grote concurrenten, Bob de Jong en Jorrit Beresma, ...rijden na hem, ook na de tweede Dwel in de zesde rit. laatste rit gaat tussen de Olympisch kampioen Sung Hoon Lee uit Korea... ...en de Duitser Marco Weber. Maar Kramer moet dus uh, ja, de tijd gaan zetten... En Bergsma en de Jong die hebben vandaag het voordeel dat ze na Kramer rijden. Kramer had gisteren dat voordeel op de 5 kilometer die hij won. Dat is de grote strijd op de 10 kilometer vandaag. Voor het eerst in bijna anderhalf jaar rijden Kramer, Bob de Jong en Joris Bergsma in een race. Dus de druk op de schouders van Sven Kramer. Ja, dat kunt u natuurlijk allemaal horen van Sebastian Timmerman op deze zender. En vanaf kwart over één is er een extra lange uitzending van Langs de Lijn. Vanwege de hoofdpunten. Morgen wordt een spannende dag voor Cyprus. De euroministers komen dan opnieuw bijeen. De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de extra winning van waddengas. En paus Franciscus luncht met zijn voorganger. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos. Het programma op Radio 1 waarin tegels worden gelicht. In Sochi wordt op dit moment de 10 kilometer heren geschaatst. Om kwart voor 1 start Sven Kramer tegen de Duitse Geisreiter. We houden u op de hoogte. Maar eerst... Deze week was het tien jaar geleden dat de inval in Irak begon. Het toenmalige kabinet Balkenende steunde die oorlog die begon omdat Irak zou beschikken over massavernietigingswapens. Maar u herinnert het zich vast nog, die massavernietigingswapens werden nooit gevonden. Voor de oorlog werd beweerd dat Irak zou beschikken... over biologische wapens, waaronder pokken. Een levensgevaarlijk virus dat door de eeuwen heen... miljoenen slachtoffers heeft gemaakt en sinds 1978 is uitgeroeid. Waarop was de vrees dat Irak beschikte over pokken gebaseerd? En wat was de rol van de Nederlandse geheime dienst, de AIVD? Luister naar een verslag van onze speurneuzen... Martin Broek, Anna Vossers en Huub Jaspers. U toont mij hier nog eens een keer de foto's van de flesjes. En dat uh, staat er niet in het Irakees op. Er staat namelijk gewoon Rijksinstituut van de Volksgezondheid uit Utrecht. Zijn uh, producten die in Nederland uh, gemaakt zijn... en die uh, zo te zien in de 70e jaren naar uh, Irak gestuurd zijn om daar het vaccin te maken. Uh, dit is Nederlands materiaal, ja. Wat je hier ziet is een flesje zaaivirus virus voor het pokkenvaccin. Ik heb gehoord dat er vragen zijn gesteld door de AIVD. En die hebben we mondeling beantwoord. En daar is verder geen follow meer aan gegeven. Dit is uh, zoveel jaar na dato weer een stukje in een puzzel. Opmerkelijk dat de AIVD zich gedeeltelijk aansloot... bij die internationale conclusie dat er wat geweest moest zijn. Als laatste hoorde u Alexander Pechtold fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Wij legden aan Pechtold en aan een aantal deskundigen... de bevindingen voor van ons onderzoek van honderden pagina's AIVD-documenten. Onder die deskundigen voormalig VN-inspecteur in Irak, Jan Rozing. Zij hebben nooit de moeite genomen in het voortraject uh, tijdens mijn verblijf... en dat was dus tot eigenlijk de inval in uh, Irak. Maar ook daarna niet om zich te laten informeren wat de feitelijke situatie was... De AIVD weigerde, ondanks herhaald aandringen... in te gaan op onze vragen. Toch vonden we antwoorden op de meeste van die vragen... in het rapport van de Iraq Survey Group. Dat is de Amerikaans-Britse groep die na de val van Saddam Hussein... in Irak op zoek ging naar massavernietigingswapens. En elke aanwijzing en elk spoor... in een duizend pagina's dik rapport bij elkaar bracht. Daaronder dit. Twee flesjes met pokkenvaccinzaad zijn gevonden in het ASVI-instituut... met daarop het label Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 10 milliliter zaadvirus, LIK2, Stam Elstree, Utrecht. De AIVD en zijn voorloper de BVD rapporteerden in 2002 en 2003... verschillende keren over de vraag of Irak beschikte over pokken. En die zou kunnen inzetten als biologisch wapen. Zo schreef de inlichtingendienst op 13 maart 2003, dus een week voor het begin van de oorlog, in een zogeheten dreigingsinschatting. Het is niet ondenkbaar dat Irak over het pokkenvirus kan beschikken. En in een notitie voor de ministerraad, getiteld situatie rondom biologische wapens, zoals het pokkenvirus. De AIVD heeft in april 2002 gesteld dat het gebruik van pokken als terroristisch middel niet kan worden uitgesloten. Waarop waren deze waarschuwingen gebaseerd? Liet de AIVD zich op sleeptouw nemen door de Britten en Amerikanen... die op zoek waren naar argumenten om de inval in Irak te rechtvaardigen? Welke rol speelden de twee flesjes pocke die van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid afkomstig waren? En waarom vermeldde de AIVD niet... dat deze flesjes door Nederland zelf aan Irak geleverd waren? over een Nederlands pokkenvaccin in Irak... en pijnlijke details die door de AIVD werden verzwegen. Mijn vrouw lidstaten, aan deze uur... zijn de Amerikaanse coalitieën in de eerste stages van militaire operaties... om Irak te free zijn mensen te defend en world de wereld van grote danger Maar die beelden allemaal nog wel herinneren. De minister van uh, communicatie van Irak, die terwijl de granaten achter min sloegen... Uh, stond te vertellen dat er niets aan de hand was in Baghdad. De beelden van nachtelijke flitsen, dat je al die granaten en bommen zag inslaan. D66-leider Alexander Pechtold. Ten tijde van de inval in Irak was hij wethouder in Leiden. En enkele maanden later werd hij burgemeester van Wageningen. En daarna minister van bestuurlijke vernieuwing in het tweede kabinet Balkenende. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 werd Pechtold fractieleider van D66. En vanaf dat moment ontpopte hij zich als een van de felste criticasters van premier Balkenende. En van diens steun aan de Irakoorlog. oorlog Die oorlog heeft in de ogen van Pechtold niet veel goeds opgeleverd. Het heeft in de eerste plaats veel doden opgeleverd. Amerikanen, andere geallieerden, een paar duizend... Het heeft 30.000 Irakese soldaten het leven gekost. En de schattingen over de burgerbevolking lopen uit... tussen 100.000 en een veelvoud daarvan. Het verdeelde de internationale gemeenschap, het verdeelde met name ook Europa. En de internationale politiek van Europa stond toen nog in de kinderschoenen. Het heeft tot op de dag van vandaag, denk ik... voor de politiek ten opzichte van het Midden-Oosten... de internationale gemeenschap voorzichtiger gemaakt, behoedzamer gemaakt. Bij Syrië, bij Iran, realiseert de internationale gemeenschap Syr het drama van Irak. Pechtold was in de Tweede Kamer een van de felste pleitbezorgers... van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irakoorlog. Dat onderzoek kwam er. Het hardnekkig verzet van Balkenende ten spijt. Het was geen parlementaire enquête, zoals Pechtold wilde... maar een onderzoek dat door een commissie werd uitgevoerd... die Balkenende zelf in het leven had geroepen. De Commissie Davids. Een van de hoofdkwesties die de Commissie Davids onderzocht... was de vraag hoe het nou precies zat... met die verhalen over de massa van Irak. En wat de Nederlandse inlichtingendiensten in dat tijd... daarover hadden gerapporteerd aan de regering. Commissievoorzitter Davids vatte de conclusie op 12 januari 2010 als volgt samen. De commissie constateert dat de AIVD en de MIVD nauwelijks inlichtingen uit eigen bronnen konden verzamelen. Wel hebben deze diensten inlichtingen uit openbare en buitenlandse geheime bronnen... die zij van zusterorganisaties uit het buitenland kregen, geanalyseerd... Hierbij kwamen deze diensten tot een terughoudender positie... over de dreiging van het Iraakse wapenprogramma... dan het kabinet aan de Tweede Kamer... en aan haar vaste commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten... commissie stiekem overbracht. De rapporten van de AIVD en de MIVD waren ook genuanceerder... dan openbare buitenlandse rapporten... Deze nuanceringen werden niet door de betrokken ministers en de departementen overgenomen. Van kabinetszijde werden slechts die gegevens overgenomen die pasten in het reeds ingenomen politieke standpunt. Een pijnlijke conclusie voor premier Balkenende. En ook voor zijn CDA-partijgenoot Jaap de Hoop-Scheffer, die in de maanden die voorafgingen aan de oorlog als minister van Buitenlandse Zaken flink de trom had geroerd.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 Dat de Hoop Scheffer en Balken en de Beter wisten en van de eigen inlichtingendiensten te horen hadden gekregen dat de verhalen over massavernietigingswapens opgeklopt waren, was al lang voor verschijning van het rapport van de Commissie Davids duidelijk. Vooral door onderzoeksjournalistieke verhalen in NRC Handelsblad, Zembla en in Argos. Het waren de politici die de voor en die ons in de in onze uitzending van 20 december 2008 bijvoorbeeld... interviewden we John Morrison... een voormalig topman van de Britse inlichtingendiensten. En we interviewden ook voormalig landmachtbevelhebber Hans Koesie. Twee uur Marianne Koekoek met het NOS-journaal. De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD... was in 2002 en 2003 terughoudend over de dreiging die uitging van Irak. Luitenant-generaal buitendienst Koesie heeft dat gezegd... in het radioprogramma Argos... Volgens Cousie heeft de inlichtingendienst conclusies aangeboden aan het kabinet... die veel genuanceerder en realistischer waren... dan de beweringen van de Britse premier Blair. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vielen Irak in 2003 binnen... omdat het land massavernietigingswapens zou hebben. De militaire inlichtingendienst was dus... zoals ook de commissie Davids ruim een jaar later officieel zou vaststellen... terughoudender, genuanceerder en realistischer over Irak. Dat geldt in ieder geval voor de periode tot eind december 2002... toen generaal majoor der mariniers Joop van Rijn de directeur van deze dienst was. Na verschijning van het rapport van de commissie Davids interviewden wij van Rijn. Ik kan u alleen maar de opvatting schetsen zoals de MUVD die had in het najaar van 2002. Deze informatie van Amerikanen en Britten klopt niet. De conclusies die daar worden getrokken, die worden niet door de feiten gedragen. De commissie Davids constateert dat het tegengeluid van de inlichtingendiensten niet altijd even consistent was. De opvolger van Van Rijn, Bert Dedde, die op 1 januari 2003 de directeur van de MIVD was geworden, bleek aanzienlijk minder kritisch dan zijn voorganger. En ook de andere inlichtingendienst, de AIVD, was volgens Davids niet op elk moment en op elk onderdeel van het Irak dossier even kritisch. Zo'n kritische benadering ontbrak echter bij de AIVD... ten aanzien van het Britse openbare rapport. De dienst ging af op de betrouwbaarheid van de Britse dienst. Dat Britse openbare rapport werd in september 2002... op een wereldwijd op televisie uitgezonde persconferentie... gepresenteerd door premier Tony Blair... Blair beweerde dat Irak binnen 45 minuten chemische en biologische wapens zou kunnen inzetten. Een bewering die de geschiedenis in zou gaan als de 45 minuten claim. Na deze claim, die zwaar overdreven was en deels gebaseerd op onjuiste informatie, liet de AIVD het, in tegenstelling tot de MIVD, afweten al dus de commissie David. Overigens vermeldt de commissie ook dat de AIVD... in vergelijking met de MIVD... weinig eigen technisch-analytische deskundigheid in huis had. Dat is bijzonder. Iets als dit is niet eerder voorgekomen. Ik denk dat er uh, toch op een bepaalde manier een precedent is gezet. En uh, als onderzoeker van juist dit soort diensten... juich ik dat natuurlijk wel toe. Het is 12 juni 2010. Historicus en inlichtingenexpert Bob de Graaf... reageert in Argos op de vrijgave van 600 pagina's AIVD-documenten over Irak. Uit de jaren 2002 en 2003. De periode dus voorafgaand aan de inval. Dat is bijzonder omdat de AIVD een geheime dienst is. En het is ook bijzonder omdat het hier niet in het kader is van een door de regering gevraagd onderzoek of uh, op verzoek van het parlement, maar uh, van een uh, particulier persoon. Onze collega Wil van der Schans is de particulier waar de graaf op doelt. Hij heeft anderhalf jaar moeten procederen. In december 2008, dat is nog voordat de commissie Davids wordt ingesteld... dient hij het inzageverzoek in. Zich daarbij beroepend op een bepaling in de wet... inlichtingen en veiligheidsdiensten. In eerste instantie wordt de inzage geweigerd. De regering heeft in de tussentijd de commissie Davids in het leven geroepen... en die commissie wordt nu als weigergrond gehanteerd... onder het motto een broedende kip mag niet gestoord worden. Maar Van der Schans laat het er niet bij zitten. Hij gaat in bezwaar... En als ook dat niet helpt, stapt hij naar de rechter. Daar betoogt hij dat de wet niet in de ijskast mag worden gezet... vanwege een politiek besluit van de regering. Van der Schans krijgt van de rechter gelijk. De AIVD moet de documenten een pak van 600 pagina's verstrekken. We onderwerpen de stukken aan een nauwkeurig onderzoek. In meerdere Argos-uitzendingen berichten we over onze bevindingen... die in grote lijnen overeenkomen met die van de commissie Davids. Maar we ontdekken ook details die de commissie Davids over het hoofd heeft gezien. En daarover gaat het vervolg van dit verhaal. Details die het beeld van de terughoudende en kritische AIVD nog verder nuanceren. Het is niet ondenkbaar dat Irak over het pokkenvirus kan beschikken. Deze zin staat in Dreigingsinschatting AIVD over aanwezigheid van pokkenvirus in Irak. Een notitie van 13 maart 2003. En dat is een week voordat de oorlog uitbreekt. In andere notities en rapporten van de AIVD staan soortgelijke waarschuwingen... voor de mogelijke inzet van pokken als biologisch wapen door Irak. Een brief van een week eerder, gedateerd 7 maart 2003, heeft als titel Pokkenvirus Irak. Wat is dat precies, pokken? Vragen we aan viroloog Huub Schellekens. Pokken is een virusinfectie. wordt eigenlijk alleen maar van mens op mens overgedragen. Iedereen kent de pokken vooral om de huidverschijnselen, omdat daar zweren ontstaan, et cetera. Het is ook een vrij dodelijke ziekte, omdat hetzelfde ook in de longen en allerlei interne organen gebeurt. En daar, uh, ja, daar kunnen mensen aan overlijden. Het was een volksziekte. Hè? Tot de 19e eeuw was het een ziekte die in, ook in Nederland uh, endemisch voorkwam. Een ziekte die hier heerste. Hoeveel mensen gingen er dan dood als er een uitbraak van pokken was? Nou, Dat, dat zijn gewoon epidemieën waar honderdduizenden mensen overleden door de pokken. Uiteindelijk heeft vaccinatie er een eind aan gemaakt. En dat is nog steeds gebaseerd op een uh, observatie uh, van Jenner aan het eind van de 17e eeuw, die zag dat melkmeisjes nooit pokken kregen. En is dat gaan onderzoeken. En het bleek dat die melkmeisjes tijdens het melken besmet raakten met koepokvirus. Dus een variant die bij koeien voorkwam. Die mensen wel besmette, maar de ziekte niet gaf. Maar wel beschermde tegen de echte pokken. En datzelfde principe, exact hetzelfde principe, is gebruikt om pokken van de wereld te laten verdwijnen. De pokken zelf, hè, nadat die ziekte uitgeroeid verklaard is... Hè, liggen die nog wel ergens in laboratoria? Er zijn nog twee laboratoria officieel die het hebben. Het Center for Disease Control in Amerika, in Atlanta. En er is nog een ampul in Novosibirsk... waar de Russen hun uh, biologische wapensprogramma hadden. Slechts op twee plaatsen in de hele wereld liggen nog pokken. In zwaar bewaakte laboratoria in Amerika en Rusland... De mogelijke aanwezigheid van pokken in Irak... deed aan de vooravond van de inval in dat land dan ook de alarmbellen rinkelen. Niet alleen bij de AIVD, maar ook bij premier Balkenende. Ik denk dat het goed is dat iedereen zich bewust is... van het feit dat we te maken hebben met internationale spanning. En dat dat zou kunnen leiden tot calamiteiten die ernstig zijn. Die bedreigd zijn voor de bevolking. Dat betekent ook dat je oog hebt voor de volksgezondheid... Dus er praten we in Nederland over mogelijke virussen met pokken. Dan heb je vaccinaties nodig. Daar moet je nu al rekening mee houden. Deze uitspraak van premier Balkenende is van 12 februari 2003. Vijf weken voor de inval in Irak. Het besluit om op grote schaal pokkenvaccin te produceren... was al genomen door het tweede paarse kabinet onder leiding van Wim Kok... de voorganger van Balkenende. Dit met het oog op het gevaar dat terroristen, of landen als Noord-Korea, pokken als biologisch wapen zouden kunnen inzetten. Maar waarop was de vrees gebaseerd dat Irak daadwerkelijk de beschikking zou kunnen hebben over pokken? In het Kamerdebat over het rapport van de Commissie Davids in februari 2010... gaf Balken en de toe dat de regering, voorafgaande aan de oorlog... nauwkeuriger had kunnen weergeven wat de Nederlandse inlichtingendiensten hadden gerapporteerd... over die uiteindelijk nooit gevonden massavernietigingswapens. Maar tegelijkertijd verdedigde de premier zich met de volgende woorden. Van beide diensten, AIVD en MIVD, kregen wij te horen dat er geen nucleaire wapens waren... maar wel kennis en kunde... Ook kregen wij te horen dat er wel chemische wapens... en mogelijk restanten van biologische wapens waren. U luistert naar Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met een terugblik op de Irakoorlog... die deze week precies tien jaar geleden begon. We onderzoeken hoe de AIVD bij de veronderstelling kwam... dat Saddam Hussein pokken zou kunnen inzetten als biologisch wapen. U hoorde net toenmalig premier Balkenende in de Tweede Kamer zeggen... dat de inlichtingendiensten waarschuwden voor restanten van biologische wapens. Naar die restanten, in het bijzonder naar sporen van de gevreesde pokken in Irak... gaan wij op zoek in de 600 pagina's AIVD-documenten die we gekregen hebben. We vinden de volgende cruciale zin. Tijdens inspecties in 1995 werden flesjes gevonden waarop stond pokken en... Pokkenvaccin. Deze zin staat in een Engelstalig rapport van de BVD, de voorloper van de AIVD, van 19 april 2002. Dat is een klein jaar voor het begin van de oorlog en vijf maanden voor de Britse 45 minuten claim. Het rapport is direct geadresseerd aan de inlichtingstaf van het Britse ministerie van Defensie en heeft als titel het Biologische en Chemische Wapenprogramma van Irak. Het rapport vermeldt dat Irak in het verleden onderzoek heeft uitgevoerd... naar allerlei giftige stoffen en virussen. En zo staat er waarschijnlijk ook naar het pokkenvirus. En dan volgt de zin die u zojuist hoorde over de ontdekking van de flesjes. Dezelfde formuleringen vinden we terug in een rapport... dat de BVD enkele weken later stuurt naar de Australia Group... Een internationaal gezelschap van experts dat zich bezighoudt met massavernietigingswapens. Weer iets later brengt de dienst een Nederlandstalig rapport uit over de massavernietigingswapens. En ook hier wordt gesteld dat Irak waarschijnlijk onderzoek heeft verricht naar pokken. Maar nu is de zin over de ontdekte flesjes ineens verdwenen. En dat is opmerkelijk omdat dit nu juist het meest concrete feit van het hele pokkenverhaal is. We vragen de AIVD om een toelichting. Wij kunnen hier helaas geen antwoord op geven. In het dossier dat u eerder van ons over Irak heeft ontvangen... hebben wij u alle informatie verstrekt die we in de openbaarheid konden delen. We gaan verder op zoek naar informatie. Vooral over de ontdekte flesjes. En krijgen de beschikking over een foto. Een foto waarop twee van de in Irak gevonden flesjes zijn afgebeeld. Die foto leggen we voor aan viroloog Huub Schellekens. Er zijn twee ampullen te zien... In ons vak vrij grote ampullen, want het is 10 milliliter. Dat is klein toch, 10 milliliter? Nou nee, voor ons vak is dat heel veel hoor. Want uh, je hebt in principe maar één virus nodig om uh, te kunnen groeien. Maar dit is uh, duidelijk iets wat gebruikt wordt in de fabricatie van uh, het vaccin tegen pokken. Uh, dit is koepockenvirus. koepokkenvirus. Ja, er zitten nog een okay, flesjes er overigens. Er zijn nog uh, dichtgebrand, zie ik. Dat uh, zouden we tegenwoordig waarschijnlijk niet meer doen. En het is uh, zo te zien gevriesdroog materiaal. En leest u eens voor wat erop staat? Er zitten etiketten etiket dus erop. Het uh, Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. 10 milliliter uh, l strain is een heel bekende uh, stam... die gebruikt uh, is voor vaccinatie Utrecht. Toen was het RIV nog in Utrecht. Dat is toch wel heel lang geleden. Dat was op de single. Het is duidelijk, hè, deze flesjes met deze labels... die zijn aangetroffen in Irak. Maar die labeltjes die zijn erop geplakt in Utrecht. Ja, dat, uh, dit is Nederlands materiaal, ja. We vinden bewijs dat de twee flesjes van de foto... inderdaad door Nederland aan Irak zijn geleverd... in het duizend pagina's dikke rapport van de Iraq Survey Group. Dat is de Amerikaans-Britse groep die na de val van Saddam Hussein... in Irak intensief gezocht heeft naar massavernietigingswapens... en elke aanwijzing en elk gevonden spoor... in dit lijvige rapport heeft opgeschreven. De ontdekking van de twee Nederlandse flesjes in Irak... wordt in dit rapport op twee plaatsen vermeld. De omschrijving hier komt exact overeen met de tekst van de etiketten... die op de foto is te zien. De Iraq Survey Group werd geleid door Charles Dulfer, een voormalige hoge functionaris van de CIA. En dus dienen we op basis van de Freedom of Information Act... een verzoek in bij de CIA. Na een half jaar wachten krijgen we antwoord. We hebben een grondig onderzoek in onze archieven... op basis van uw inzageverzoek uitgevoerd en hebben materiaal gevonden dat geclassificeerd is... en daarhalve in zijn geheel geweigerd moet worden. Van de CIA krijgen we dus ook geen opheldering. We gaan met onze bevindingen naar het RIVM... het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat instituut is gevestigd op een groot, beveiligd terrein in Beeldhoven. Het is de opvolger van het in Utrecht gevestigde RIV. We spreken met Willem Luitjes... Viroloog, net als Huub Schelkens. Het is dus het vaccinvirus en niet het pokkenvirus. Want uh, het pokkenvirus werd niet gebruikt om een vaccin van te maken. Daarvoor werd het koepokkenvirus gebruikt. En dat is een voor mensen uh, ongevaarlijk virus. En iedereen die voor 1978 geboren is, heeft ook zo'n zo koepokje op zijn arm van de vaccinatie. Dat is eigenlijk het. Het ergste wat je ervan kan krijgen. Het voordeel is, als je dit virus gebruikt om te vaccineren... ben je beschermd tegen pokken. En deze twee flesjes zijn flesjes die door het RIVM geleverd zijn aan Irak. Ja, in de jaren 50, 60 en 70 was de eradicatiecampagne... de, de campagne om het pokkenvirus uit te roeien. En uh, de WHO had gezegd dat dat op een gestandardiseerde manier moest. Dus er waren zaaistammen nodig die gecontroleerd konden worden op werkzaamheid. En het, vanuit Utrecht, het RIV, was een van de instituten die die zaaistammen rond aan allerlei landen over de hele wereld. Die bezig waren om zelf vaccins vaccin te maken om pokken uit te roeien. En u zegt de jaren 50, 60 en 70. Waarom stopte toen? Toen was het uitgeroeid. 1978 was het laatste pokkengeval. We zijn de hele wereld rond geweest, tot in de bergen, woestijnen, oerwouden... om mensen op te sporen met pokken. Laatste gevallen gevaccineerd. En toen sindsdien is pokkenvirus niet meer voorgekomen. Dus u zegt, deze flesjes, dat had totaal niks te maken met massenvernettingswapens? Nee, totaal niet. Nu hebben wij begrepen dat er jaren later nog wel belangstelling is geweest voor deze levering. Ja, ik heb, ik heb gehoord dat er vragen zijn gesteld door de AIVD... en die hebben we mondeling beantwoord en daar is verder geen vol-op meer aan gegeven. En wat wilde de IVD weten? Dat weet ik niet wat ze wilde weten. Iemand die heeft het mondeling beantwoord, ik weet niet wie... en dat was blijkbaar voldoende. De uitleg van RIVM-viroloog Luitjes wordt bevestigd door professor Huub Schellekens. Wat uiteindelijk wordt aangetroffen is de flesjes van het RIVM. En die kunnen gebruikt worden om het vaccin te maken... Volgens mij is dat geen bewijs dat ze met biologische wapens bezig waren. Want wij zijn toch ook nog heel lang bezig geweest om vaccins te maken, ook in Nederland. Maar is dit vaccinzaad echt het enige dat in Irak gevonden is? De AIVD rapporteerde in 2020 ook dat er flesjes waren met het opschrift: pokken. Tijdens inspecties in 1995 werden flesjes gevonden waarop stond: pokken en pokkenvaccin. Uit het duizend pagina's dikke rapport van de Iraq Survey Group... blijkt dat er feitelijk nooit pokken in Irak zijn gevonden. Het rapport vermeldt wel dat er volgens door de Irakezen zelf opgestelde lijsten... twee flesjes zouden zijn met het etiket pokken. Maar de Iraq Survey Group denkt dat het waarschijnlijk gaat om de flesjes... met het onschuldige pokkenvaccin die door Nederland geleverd zijn. De inspecties uit 1995, waar de AIVD het over heeft, zijn inspecties uitgevoerd door UNSCOM. De VN-missie die na de Eerste Golfoorlog moest toezien dat Irak geen massavernietigingswapens zou produceren. Wij kenden eigenlijk alle locaties waar dat eventueel mogelijk zou zijn. En ook daar hebben wij nooit enig spoor gevonden van activiteiten met werken met de pokken. Aan het woord is celbioloog Jan Rozing. Hij was sinds begin jaren negentig lid van UNSCOM... en direct betrokken bij de inspecties in Irak. Rozing was in de maanden voor de inval in Irak... binnen de VN-missie, die vanaf 2002 UNMOVIC heette... zelfs het hoofd van het biologische team. Het team dat op zoek ging naar biologische wapens, waaronder pokken. Hadden we nou enig spoor van pokkenvirus gevonden... dan zouden bij mij ook mijn haren op mijn rug op gaan staan. Maar in dit geval, wij hebben nooit... In, en niet alleen wij, dus Unskom niet, een Movic niet, Dulfer... met zijn Irak-surveegroep. Niemand heeft ooit in Irak iets van pokken gevonden. Dus ja, dan moet ik toch zeggen dat ik toch vrij zeker ben... dat er ook nooit pokken is geweest. Het is niet alleen met de kennis van nu dat Jan Rozing dit zegt. Hij vertelt dat Unskom destijds meteen al uitgezocht heeft hoe dat zat met die flesjes met pokken. Op zo'n moment wat je doet is deze buisjes neem je in beslag... en stuurt die buisjes op voor nadere inspectie naar een laboratorium... om te kijken wat er dan precies in zit. En tegelijkertijd worden er allerlei veegproeven gedaan... zodat je ook daarvan weer kan kijken of er misschien DNA-sporen... van verboden bacteriën of virussen gevonden kunnen worden. En in geen van die gevallen hebben wij, ondanks het feit dus dat dat wel vermeld stond... daar iets kunnen bespeuren wat ook met pokken te maken had. De AVD vermeldt zelf in 2002 dat de ontdekking van de pokkenflesjes... al dateert uit 1995 en gedaan werd door Unskon. De dienst had dus ook moeten weten dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen pokken in die flesjes zaten. Of op zijn minst even navraag kunnen doen bij Jan Rozing, voordat de dienst dit opschreef in een rapport. Volgens Rozing is dat niet gebeurd en hij is daar zelf nog steeds verbaasd over. Ik moet zeggen, ik ben dus heel lang betrokken geweest bij al dit soort inspecties. En in de tijd van Unskon, begin van de negentiende jaren... daar had ik prima contacten met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij waren dan ook vaak vertegenwoordigers van de Defensie... en Binnenlandse Zaken, de AIVD. Alleen, ja, ik weet niet of dat met de kleur van het kabinet te maken had. Met het aantreden van het kabinet Bolgenende verviel die interesse. Ik heb daar eigenlijk nooit contact mee gehad. We benaderen de AIVD nog een keer met een lijst met vragen. We willen onder meer weten... Was het pokkenvirus waarover Irak in 2002 of 2003 mogelijk beschikte? Mogelijk afkomstig uit Nederland? Helaas, de ramen en deuren van de dienst blijven hermetisch gesloten. We krijgen geen antwoord. We vragen commentaar aan hoogleraar Huub Schelkens op het feit dat de AIVD wel rapporteerde... dat in Irak flesjes met pokkenvaccin waren ontdekt... maar er niet bij vertelde dat die uit Nederland kwamen. Ja, dat is uh, opvallend, laten we het zo zeggen. Ja. Waarom zou dat zijn? Ja, ik, ik kan niet in de hoofden van uh, sommige mensen kijken... maar uh, soms willen organisaties ook wel bewijzen... dat, uh, dat ze bestaansrecht hebben. Ja, dan maakt het toch wel een goede indruk als je ze nu en dan wat te melden hebt. Maar feitelijk stelt het niet zoveel voor? Feitelijk stelt het allemaal niet zoveel voor, nee. Het nee. maakt een beetje een Mickey Mouse-indruk al als ik dat allemaal zo bij elkaar optel. We laten de pokkenwaarschuwingen van de AIVD ook zien aan Jan Rozing, de voormalig VN-hoofdinspecteur in Irak. Nou ja, dit is misschien uh, het systeem van. Uh, kijk, je kan beter uh, zeggen dat er iets is wat uiteindelijk niet blijkt waar te zijn. dan dat je achteraf verweten krijgt van: hé, hey, hadden jullie dat niet moeten weten? tegen beter weten in, denk ik bijna. Zie je dan ook dat in al dit soort stukken... iedere keer de uiterst indirecte gegevens worden gebruikt... van vaccinatie van troepen in uh, Irak. Ja, we hebben daar iets gevonden met het etiket wat erop stond. En, en Irak heeft zelfs in het begin van de 70 jaren aangegeven... dat pokken een mogelijk item zou zijn voor biologisch wapens. En ja, dat blijven ze hanteren iedere keer weer als argument. Maar nogmaals, niemand heeft ook Nooit in Irak iets van, van pokken gevonden. De commissie Davids heeft niet ontdekt welke informatie ten grondslag lag... aan de waarschuwingen van de AIVD en premier Balkenende voor het pokkengevaar. Dat blijkt uit het rapport van de commissie... en ook uit contact dat wij recentelijk met hen hadden. We leggen onze bevindingen voor aan de politiek leider van D66, Alexander Pechtold. Ik heb wel eens uh, verzucht, nou is die zandbak enkele malen omgekeerd... Maar er is helemaal niets gevonden. Er zijn zelfs Hollywoodfilms van gemaakt... waarin je iedere bedrijfsterrein, iedere fabriekshal... Eh, binnengevallen ziet worden. En weer, was er niks. Eh, Saddam bleek ook uit internationaal onderzoek gebluft te hebben. En wilde vooral niet toegeven dat hij eigenlijk niets meer had. Hij had het ooit wel gehad. Maar het toegeven dat hij het niet meer had... was eigenlijk het ondergraven van zijn eigen positie. Ja, hij zei wel eens tegen zijn eigen ministers... Uh, als ze hier binnenkomen, reken maar erop dat wij massavernietigingswapens hebben. Saddam blufte, de internationale gemeenschap... Uh, bleef het gevoel houden en, en pakte iedere snipper aan eventueel bewijs op... om te veronderstellen dat dit de legitimiteit van de inval nou ja, ten goede bracht. Maar na de inval bleek het al snel op niks gebaseerd. De IVD die zei voor die inval, we weten dat Irak pokken en pokkenvaccins vaccins heeft. Volgens mij is er uiteindelijk helemaal niets gevonden. Maar het was natuurlijk wel opmerkelijk dat de AIVD eh, zich gedeeltelijk aansloot... bij die internationale conclusie dat er wat geweest moest zijn. Alexander Pechtold. Hij is een van de politici die jarenlang gepleit hebben voor een parlementaire enquête. Iedere westerse democratie had zijn eigen parlementaire onderzoek gehad. Balken en de Vertikte Dat nam de zijsprong via de commissie Davids. Ik vind het nog steeds een gemis, maar commissie Davids heeft eigenlijk gezorgd... dat het parlement alle mogelijkheid had om vervolgens wel zo'n rol te pakken. Maar ik had dat liever als parlementariër gedaan... onder ede, bewindslieden, ambtenaren, horen... dan dat je afhankelijk bent van het onderzoek van derden. Een fantastisch mooi gedetailleerd en haarscherp rapport... Het feit dat de waarschuwingen van de IVD voor de pokken... eigenlijk gebaseerd waren op twee flesjes die door Nederland zelf geleverd waren... heeft ook de commissie Davids niet kunnen ontdekken. Ik heb het ook nog even gecheckt bij de commissie, hoor, maar dat was voor hen ook een verrassing. Nee, de, zo zie je maar dat je kan, je kan trachten een, een rapport te schrijven... een onderzoek af te sluiten, maar er blijven vragen. Wat blijkt voor u uit deze stukken? Dat het dossier Irak nog steeds niet gesloten is en dat de betrokkenheid van Nederland... kennelijk nog steeds verrassende elementen naar boven brengt. Alexander Pechtold was dat over de zandpak waar geen wapens werden gevonden. U hoorde een onderzoeksverslag van Huub Jaspers, Martin Broek... Anna Vossers, Wil van der Schans en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Vanavond om tien voor half negen op Nederland 2 de telefilm... Exit, het waargebeurde verhaal van de uitzetting in 2004... van 35 uitgeprocedeerde Afrikanen, waaronder vijf die zich daar hevig tegen verzetten. Exit is de verfilming van de reconstructie van de uitzetting... die Argos begin 2005 maakte. Dat vanavond. En nu over naar Sochi. Naar Erben Benemars en Sebastian Timmerman. We zijn bezig met de 10 kilometer bij de wereldkampioenschappen. Afstanden, de Nederlandse afstand. Want altijd kwam er een Nederlandse wereldkampioen. In de 14 WK-afstanden die we uh, hebben gezien sinds 1996... Hamer, dat was de eerste keer dat dit uh, toernooi uh, werd verreden. De eerste wereldkampioen was Gianni Romme. Daarna volgden nog Bob de Jong, Karl Vrijen en Sven Kramer. Zij verdeelden allemaal die 14 wereldtitels. Kramer werd er drie keer in 2007, 2008 en 2009... en rijdt nu op de baan in de vijfde rit. Moet vroeg rijden. Het grote duel is daar. Sven Kramer uitgedaagd door Bob de Jong en Jorrit Bergersma, vooral. De coach van die twee rijders, Jillet Anema, moet het nu gaan laten zien. Gisteren had hij het voordeel dat hij uh, op de vijf kilometer na Bergsma en Bob de Jong mocht rijden. Wist hij wat hij moest doen om wereldkampioen te worden? Dat werd hij ook weer. En nu moet Sven Kramer dus uh, de lat zo hoog mogelijk gaan uh, leggen. Moet hij de tijd gaan neerzetten hier in de Adler Arena in Sochi. Hij is om de weg inmiddels 1200 meter. De snelste tijd staat op naam van Bart Swings uit België. 13, 19, 15. Erben Wennemars zit uh, dus inderdaad naast me om te kijken naar deze race. Kramer voordat Bob de Jong en Jorrit Berg in actie komen. Zal Kramer daar toch nog een beetje nerveus onder zijn? Ik denk wel dat hij er een klein beetje nerveus van is. Want ja, je moet toch een, een, echt een tijd neerzetten. Hè? Je, je moet er meteen voelen wat, wat kan. En dan is 25 rondjes zonder richttijd. Is het heel moeilijk om het ritme te vinden. Dus hij ziet hem ook rondrijden. Nu heeft hij al een aantal rondes gereden. Maar hij is heel geconcentreerd op zoek naar dat ritme. Uh, hij heeft eerst even een klein beetje geprobeerd. Van nee, ik heb, ik heb ook nog een tegenstander. Daar zal ik waarschijnlijk gedurende de, de, de gedurende de race weinig aan hebben. Dus hij heeft de eerste twee rondjes heeft hij nog een klein beetje bij hem in de buurt gereden. Dat hij uh, een klein nog één of twee kruisjes, iets van hem, hem kon, uh, kon profiteren. Maar hij gaat nu al, uh, kruist al over, erheen. En vanaf nu al moet hij al gewoon de hele rit helemaal alleen rijden. Dus hij hoeft zich op nergens meer te concentreren. Behalve op zijn eigen slag, op zijn ritme, op zijn ademhaling. En dan zo goed mogelijk, zo snel mogelijk dat dat ritme vinden. Hij heeft er twee kilometer op zitten. De eerste twee ronden gingen in 31,3 seconden. Daarna 31. 36... En nu staat er een 31.2 op het bord. Betekent dat hij een seconde sneller is dan het schema van Bart Swings in deze fase van de 10 kilometer. Maar dat is natuurlijk een beetje moeilijk vergelijken. Omdat we er wel van uitgaan dat Kramer strakjes nog een versnelling zal gaan laten zien. Ja, wat is er ook mogelijk hè, op deze baan in Sochi. Niet alle tijden zijn even snel zo nu. En dan steekt er iemand toch wel zo ver bovenuit. Bijvoorbeeld bij de vrouw hebben we dat gezien met Irene Wust op de 3 kilometer in de 1500 meter. Dat er toch behoorlijk snelle tijden, snelle tijden worden gereden door in Kramer eh, nu na de 2400 meter weer een rondetijd 31-2. Dat is de tweede keer op rij dat hij dat doet. Zullen we, ja we moeten eigenlijk wel in de buurt gaan komen erben van die 13 minuten bij je. Ja, er. ik denk als hij, moet natuurlijk wel een snelle tijd neerzetten. Als je kijkt naar wat voor tijden er de afgelopen dagen zijn gereden. Dan denk ik als je hier echt wilt, wilt winnen dan moet je onder de, de 13, 13 minuten rijden. Onder de 13 minuten zelfs. Nou Kramer is onderweg naar de 2800 meter. Zit dus nog steeds in de beginfase van die 10 kilometer. Hij komt door in 13 minuten 43. 40 seconden en 30 honderdste. En dat betekent dat hij net boven de 13 minuten zit eigenlijk qua schema. Als hij dit zo vol zou houden, zou hij rond de 13.04 zo'n beetje kunnen uitkomen. Maar Kramer kennende heeft hij straks nog wel ergens een versnelling in petto. Alhoewel, ja, de 10 kilometer is toch, niet, is toch minder zijn afstand geworden de laatste jaren... dan de 5 kilometer sinds de Spelen in Vancouver. Heeft hij zich vooral ook noodgedwongen door zijn lichaam... en de tegenwerking van zijn lichaam en van zijn rug. Heeft hij zich vooral geconcentreerd... Op de 5 kilometer. Op die afstand is hij eigenlijk onklopbaar. Maar op de 10 kilometer is dat anders gebleken. Ook in het vorige seizoen. En dit seizoen heeft hij toch een beetje de competitie ontlopen met Bergsma en de Jong. En daardoor daagden zij hem uit. Maar hoe is Kramer daar zelf onder, Erden? Nou, hij is nog wel rustig onder. Hij wil heel graag vandaag hier gewoon winnen. Maar hij weet ook wel van dat, dat dit geen zeker, zekerheidje is. Omdat hij inderdaad te weinig gereden heeft deze, deze 10 kilometer. Dat is niet, hij wil toch rustig opbouwen. Hij wil zelfs niet, niet, niet over de kop jagen, zo heet het. Hè. Uh, dus hij wil het gewoon een uh, goede race rijden. Hij gaat nu ook wel gelukkig weer sneller rijden. Want hij rijdt nu rondjes 31-0. Hij heeft heel veel. Uh, nou, toch 1-3, 1-1, 1-2, 1-6 gereden. En ik denk dat hij toch wel een stik, tikje harder moet. En je zei net, net wel van, ja, hij gaat aan het eind een versnelling plaatsen. Maar hij rijdt niet tegen een tegenstander. Hij moet zorgen dat hij zo constant mogelijk, zo, energie, zo min mogelijk energie verliest. Maar wel zo hard mogelijk, mogelijk rijdt. Dus ik zou het onverstandig vinden als hij aan het eind bijvoorbeeld gaat, gaat, gaat eindigen met rondjes 28. Want dan heeft hij zijn race niet goed ingedeeld. Sven Kramer is uh, misschien wel uh, zelf zijn grootste tegenstander. De omstandigheden zijn zijn tegenstander. En natuurlijk uh, Bob de Jong. Jorrit Beresma en ook Lee en Weber die straks nog in de laatste rit komen... zijn zijn tegenstanders op deze 10 kilometer. Sven Kramer heeft de voorsprong opgebouwd van slechts nog altijd maar drie seconden... op het schema van Bart Swings. Die dus met 13, 19, 15 aan de leiding staat. En Sven Kramer komt weer het rechte eind opgereden. Armen op de rug. Passeert daar de finishlijn van de 1000 meter. En dan passeert hij de finishlijn zeg maar, precies op de plek waar wij zitten... op onze commentaarpositie. En dan heeft hij 4400 meter van zijn 10 kilometer afgelegd... En laat hij weer een ronde noteren van 31 rond. En dat betekent dat hij weer twee tienden sneller was dan in de voorgaande ronde. Eigenlijk iedere keer, Erben. als je kijkt naar de rondetijden van Kramer... dan rijdt hij een snellere rondetijd wanneer hij gezien vanaf de kruising... de binnenbaan mag nemen dan wanneer hij de buitenbaan neemt. En zo gaan die rondetijden maar heen en weer. Ja, inderdaad. Maar het zal ook wel een beetje moeten. Want hij moet wel iets sneller gaan rijden, denk ik Want... Hij rijdt wel goed, maar het is niet echt dat het heel veel energie in zit hoor. Hij gaat nu de rondtijd, gaat naar 31.4 en ik vind het eigenlijk een beetje te langzaam. En als ik dan kijk, ook naar zijn kniehoeken... Nou, die zijn eigenlijk relatief hoog. Het bovenlijf staat een klein beetje open. Wat bedoel ik daarmee? Dat hij een beetje overeind komt en dan vangt hij heel veel wind. En als je uh, laag zit, als je een diepe kniehoek hebt, kun je beter afzetten. Maar dan kom je ook ware onder de wind door. heb je minder last van, van, van de luchtweerstand. En hij rijdt op dit moment... Ja, het is, het is, het is, niet, het is een beetje statisch. Het is niet echt heel erg makkelijk. 5200 meter heeft hij erop zitten. 31.3 is de rondetijd alweer een tiende eraf. Ten opzichte van de vorige ronde... Maar maar de superversnelling is er niet, terwijl hij dus inmiddels over de helft is van deze 10 kilometer. En richting Gerard Kemkes rijdt, die aan het einde van de kruising staat met de bips helemaal in de boarding gedrukt. Geeft Kemkes nog een beetje het ritme aan, wat hij vindt, dat Kramer moet rijden. Kramer, de buitenbocht door. En dan die arm nog één slag loshoudend van de rug. Armen weer op de rug. Hij ziet het rondebord met 11 staan. 11 ronden dus nog te gaan. En 5600 meter heeft hij afgelegd. 31-3. Dat is voor de tweede keer op rij dat hij die rondetijd rijdt. Maar hij ligt maar vijf seconden voor op het schema van Bart Swings. En dat zegt genoeg. Dat zegt inderdaad genoeg. Want dat is niet een tijd. Ja, Hij moet zo meteen wel aan het einde want moet hij wel ergens iets gaan pakken. Want ik denk dat dit op dit moment gewoon niet genoeg is. En als ik hem zie rijden. Van, ja, hij blaast, hij blaast. Hij rijdt geconcentreerd. Maar het is niet zo dat ik nou echt een, een grimas in zijn gezicht zie. van Ik ga hier echt keihard zetten. Zet ik hier, hier, hier, hier mijn tanden erin. Het is dus een beetje een gelate, gelate uitdrukking. Van ja, ja ik doe, wil wel, ik wil wel, maar... Ik weet niet of het wel gaat lukken. Een 31-2 voor deze rondetijd. Hij ligt 6 seconden nu voor op het schema van Swings. Die 13-19-15 noteerde. Betekent dus dat Kramer absoluut nog niet in de buurt is van die 13 minuten barrière in de, op deze 10 kilometer. Ja, en Kramer kennen we als een groot kampioen. Als een man die altijd wil winnen. Dus hij zal toch ook wel deze 10 kilometer gestart zijn. Met in het achterhoofd het feit dat hij graag wil winnen. Kramer zal hier toch niet rijden, lijkt mij. Met in op voorhand al in zijn achterhoofd van... nou ik neem genoegen met zilver of brons. Nee, natuurlijk niet. En dan rijdt weer een rondje 31-3. En dan zie net weer: ja, ik wil graag die rondjes zien onder de 31. Want die heeft hij volgens mij nodig. En als je dan kijkt hè, naar die 5 kilometer die, die hij eerder reed, 6-14. Dat is gewoon echt een hele goede tijd. Een sterke tijd. En die reden agressief, dynamisch. En ja, dat, dat, dan ziet dit er nog wel steeds een beetje moeilijker uit. Hij gaat nu wel, nu komt hij de, de, de, de bocht uit... en gooit hij één slag extra, dat armpje even los... om een beetje extra ritme te krijgen. En 39. jawel hoor, dan komt nu eindelijk dat rondje 30, die rondje 30-9... naar, naar 64, 100, 100 meter. En dan zie je ook dat dat, dat dat ritme een klein beetje omhoog gaat. Dus ik, denk dat hij, ik hoop ook dat hij nu die rondentijden een klein beetje gaat afbouwen. En dat zorgt er in ieder geval voor dat er weer wat leven in de brouwerij komt... in deze Olympische hal van het volgende seizoen... Adler Arena. Niet al te veel publiek. Zie je wel het hele toernooi. Maar de mensen die er zijn leven nu een beetje op. Wordt ook een beetje opgejut door de speaker. Die zojuist zei van ja, nu gaan we terug. De 30 zin. Eens kijken of er nu weer een 30e ja. komt. Ja. 30-6. Dus nu is Kramer in ieder geval die versnelling aan het doortrekken. Neemt het verschil met het schema van Swings. Ook zien de rogen toe. Inmiddels al 8,3 seconden in het voordeel van Kramer. En dit begint er meer op te lijken. Ja inderdaad. Dan heeft hij echt gewoon gekozen voor ik ga 6 kilometer lang ga ik gewoon rustig mijn slag vinden. Heel rustig. En dan ga ik na 6 kilometer ga ik echt versnellen. En dat zie je ook echt. Want dan gaat hij door die bocht heen en dan komt hij die bocht uit. En dan gaat hij nog één extra slag. Gebruikt hij dat armpje om het ritme omhoog te krijgen. En jawel hoor, nu 5. weer een rondje 30 -5. Ja, het ziet er ook in één keer heel anders uit. Dit is weer een beetje inderdaad de Sven Kramer euh, zoals we hem kennen. Zoals we hem zien rijden op die 5 kilometer. Die hij dus euh, gisteren weer wist te winnen. Dat was alweer zijn vijfde wereldtitel euh, euh, op die afstand. En hij is drie keer in het verleden wereldkampioen geweest. Op deze 10 kilometer. Misschien wel op weg naar titel nummer 4. Maar we moeten dus wachten wat Bergsma en Bob de Jong gaan doen. Strakjes in de rit na de Dwel. Dit is de laatste rit voor de tweede Dwel. Kramer heeft nog 5 ronden af te leggen. 8 kilometer afgelegd. 30-9. Dus hij ging van 30-9 naar 30 naar 30 En nu toch weer 14e omhoog in die rondetijd naar 30-9. Wel inmiddels meer dan 10 seconden voorsprong op het schema van Bart Swings. En hij heeft 3 kwart ronden zo'n beetje voorsprong op de Duitse Moritz Geisreiter. Dus hij gaat die hele sterke Duitser dadelijk in de rug kijken. Want Geisreiter gaat nu de bocht in en Kramer komt aan de andere zijde de bocht uit. Op weg naar de volgende doorkomst. Dat is de passage van de 8400 meter. En na de 30-9 van net is er nu een 30-5. Inderdaad, dat is weer een hele goede honden. En nu zie je hem ook vechten. Hè? Nu gaat hij toch een beetje uit zijn mond. En het lichaam begint hij ook een beetje heen en weer te slingeren. Hij zet de gaskraan nu gewoon vol open. Hoor. Hij geeft nu alles. Hij gaat nu vechten. En dat is wel mooi om te zien dat je het verschil ziet. Met die eerste paar rondes dat hij het echt een beetje inhaalt. Dat je denkt: van hey, heeft hij er wel zin in? Kan hij het wel. En nu gaat hij ook dynamisch rijden. Dan komt het armesmaakje er weer dynamisch bij. En dan heeft hij. Dan kijkt hij zo meteen. Die guys rijden. Dan kijkt hij gewoon in de rug. En dat is altijd fijn als je weer een richtpunt hebt. Dat je dan niet het hebt dat je helemaal alleen rijdt. Hij rijdt weer een rondje 30-7. Het komt niet makkelijk, maar hij gaat wel echt vechten nu. 11-29, 13. e doorkomsttijd. Nog altijd qua schema. Net boven die 13 minuten. Rond de 1302 als hij nu rond van 31 seconden zou rijden naar de finish toe in die resterende ronden die er nog zijn voor Kramer dadelijk nog twee ronden totdat hij zijn 10 kilometer erop heeft zitten. Gijsrijten komt nu over de streep en Kramer is dan al op weg naar die grote Duitse om misschien nog wel in de slotfase op een ronde te rijden. Er komt de rondetijd nu van 30-2. Een halve seconde sneller dan de ronde hier voorafgaand. Nog een keer een extra versnelling met die Duitser dus als mikpunt. Kramer is op komst, Kramer is op komst en Kramer gaat richting de 13 minuten. Barrière. Ja, inderdaad. En heeft hij, dat gat met die Duitsers is nog maar een medetje of 60-70. En die heeft hij nu echt aangehaakt. Hij heeft een touwtje uitgegooid van hen. En hij, is, en hij draait hem nu gewoon binnen. Hij rijdt nu keihard op die Duitsers af. Dat is hartstikke fijn voor hem. Maar die rondetijden zijn goed. Hè? Die rondetijden gaan nu snel. Ik ben, denk dat er zometeen een rondje 29 aankomt. Komt er een 29 aan? Nee! Een rondje 32 nog steeds. En uh, ja, dan, dan, dan, dan, komt hij, dan gaat hij wel naar, naar de bel toe. Dus... Uh, hij is er bijna, Sebastiaan. Hij zit in de laatste ronde. De laatste ronde van Sven Kramer. In deze rit. Deze vijfde rit. Er komen nog twee ritten. De grote rit is straks na dit wel. Bob de Jong, Jorrit Bergsma. Zij zijn nog niet op het middenterrein. Nog niet aan het inrijden. Als ze dadelijk komen, dan zullen ze de tijd zien. Die Kramer hier op de borden gaat zetten. Grijsrijter wordt niet gedubbeld. Maar gaat hij onder de 13 minuten rijden? Of lukt hem dat net niet? Dat gaat hem net wel lukken. 12, 59, 71 is de tijd van Sven Kramer. De tijd waarmee hij bovenaan... Staat. Na vijf ritten, na een uh, degelijk begin, toch nog die versnelling in het tweede deel van zijn 10 kilometer. En net binnen de 13 minuten, 12.59.71 de tijd van Sven Kramer. We gaan de baan verzorgen en dan mogen Bob de Jong en Jorrit Bergsma als eerste. En in de laatste rit nog de Olympisch kampioen Seun Lee en Marco Weber gaan proberen om die 12.59.71 van Sven Kramer te gaan verbeteren. U hoort het verslag van Sebastian Timmermans en Erben Benemars uit Sochi. Dit waren Argos en Argos Sport. Ik wens u een goed weekend. Het is nu tijd voor de uitgestelde reclame en het nieuws van 1 uur.